Mijn blonde kind hoor de zuidenwind, ruist heel zacht door de toppen der bomen. Sta op, mijn schat, ga met mij op het pad, je hebt nu lang genoeg liggen dromen. Luister, mina, naar mijn opade. De zon de kim, het is morgen wel weldra, al wat je verslaapt, dat is schade. Luister, mina, laat mij niet machten. Het anker op en de vlag in top, onze boot ligt daar ginder te wachten. De wind in zeil, gaan wij als een pijl, naar het eiland voorbij, douw molen, In bloemenveld, onze tent gesteld, Achter mij door een hagen verscholen. Luister, Nina, naar mijn obade. De zon de kim, het is morgen wel draag. Al wat je verslaat, dat is schade. Luister, Nina, laat mij niet machten. Het anker op en de vlag in top. Onze boot ligt daar hinder te wachten. De dag verdwijnt, als het maandje schijnt, Keren wij langs de zilveren baren. Dan komt de nacht, en je droomt heel zacht, Van het geluk waarheen ween zullen varen. Mij niets machten Het anker op en de vlag in top. Onze boot ligt daar ginder te wachten.